Mark Visser met het NOS Journaal. De vereniging Eigenhaal Hypotheek... meer tijd krijgen om over te stappen naar een spaarhypotheek. De deadline van 1 januari, die de Tweede Kamer heeft gesteld... komt volgens de vereniging te snel. De vereniging pleit voor een nieuwe deadline op 1 juni. Per 1 januari is het alleen mogelijk om een hypotheek af te sluiten... die direct wordt afgelost. Veel mensen met een aflossingsvrije hypotheek... willen deze zo snel mogelijk omzetten in een spaarhypotheek... Volgens de vereniging Eigenhuis hebben ze hier nu niet genoeg tijd voor... omdat veel banken de aanvragen hiervoor niet meer in behandeling nemen. En daarnaast zouden hypotheekverstrekkers te weinig tijd hebben gehad... om hun klanten over de nieuwe situatie in te lichten. Nederlandse kickboksers willen af van hun slechte imago. In een manifest op de website van de Volkskrant... zegt het Eindhovense CDA-raadslid Wijbenga namens de kickboksers... dat ze meer dan genoeg hebben van het wangedrag in hun sport. Laatste tijd wordt kickboksen in de publieke opinie steeds vaker gezien als tweede rang sport voor asociale en criminele figuren. Astries Dieptepunt noemt Wijbega de recente moord bij het jeugd in zijtaart. In het manifest staat onder meer dat de omstreden kickboksschala's weer sportieve wedstrijden moeten worden en dat doping en drugs hard moeten worden aangepakt. De Belgische geheime dienst is in verlegenheid gebracht door medewerkers die gewoon op internet te vinden zijn. Via een eenvoudige zoekopdracht, met bijvoorbeeld de term staatsveiligheid, zijn de medewerkers te vinden op sociale netwerksites als Facebook en LinkedIn, melden Belgische media. De medewerkers melden op een profiel dat ze voor de dienst werken of hebben gewerkt. De top van de inlichtingendienst is bezorgd. De dienst overweegt om mensen te verbieden een profiel te hebben op sociale netwerksites, maar vreest dat vakbonden daar niet mee akkoord gaan. Het weer vanuit het zuiden, periode met regen. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de ring Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag. Daar staat tussen Knoop het Watergasmeer en de nieuwe Meer een 7 kilometer. Komt door pechgeval, bij Knoop de nieuwe meer is de rechterreis ook dicht. A20 richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3 kilometer door een ongeluk. En daar is de rechterreis ook afgesloten. Verkeer in de regio Rotterdam of Breda kan beter niet via de 1.19 19 rijden als u onderweg bent naar Antwerpen. Want op de 119 staat een lange file door een ongeluk.